Joris Dubenitski met het NOS-journaal. In Amstelveen is vanavond op straat een vrouw doodgeschoten. Voorbijgangers zagen haar liggen. Een paar straten verderop stond een auto in brand. De politie onderzoekt of die iets met de schietpartij te maken heeft en houdt rekening met een nieuwe liquidatie in de onderwereld. De identiteit van het slachtoffer is niet bekendgemaakt. Het gerucht ging dat het de zus was van Willem Holleder, maar de politie weerspreekt dat gerucht. Het is onduidelijk of Onno Hoes burgemeester van Maastricht kan blijven. De fractievoorzitters uit de gemeenteraad... hebben achter gesloten deuren vergaderd over zijn positie. Na afloop wilden ze niets zeggen. Hoes kwam vorige week in opspraak door contacten met een jonge man. Eind vorig jaar was er ook een affaire rond Hoes. Toen beloofde hij beterschap. Premier Rutte en minister Ploemen hebben een bezoek gebracht... aan de Nederlandse VN-militairen in Mali. Ze gingen onder meer naar Kamp Castor in Gao, waar de meeste Nederlanders zitten... Rutte noemde het werk van de blauwhelmen daar van onschatbare waarde voor de VN. Het parlement van Griekenland kiest volgende week woensdag al een nieuwe president. Het zou eigenlijk in februari gebeuren, maar premier Samaras vreest voor chaos rond de onderhandelingen over nieuwe financiële steun. Het IMF, de Europese Unie en de Europese Centrale Bank hebben Griekenland een paar maanden extra tijd gegeven om te onderhandelen over steun. De Staat en Stichting De Thuiskopie hebben een jaren slepend conflict... over de hoogte van auteursrechtenheffingen bijgelegd. De Staat betaalt ruim 33 miljoen euro. Dat geld is bedoeld voor componisten, scenarioschrijvers en fotografen. Het geld is afkomstig uit heffingen op onder meer cd's, dvd's en mp3-spelers. Het weer, buien met kans op hagel, natte sneeuw of onweer. De temperatuur daalt tot bij het vriespunt en er is vannacht kans op gladheid en mist... Morgen droog en geregeld zon. Het wordt dan 4 tot 8 graden. Dit was het in OESO. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Warmte. Kerst. ZFN. Dit is kerst. Met ZFN. Met nu, nu. Het laatste uur.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 we hebben, een, we hebben een spreker en nou, dan wordt er, ook, wordt er ook camerawerk gedaan. Maar de, dat doe ik onder andere zelf aan meewerken voor het camerateam. Ik ben ook cameraman. Ja, leuk. ik ben daar cameraman en dan projecteren we meteen live achter de, liederen, of de tekst van de lieder die geprojecteerd ja. wordt. De, de beelden van de, van de band of, of er, is, er gebeurt wat op de voorgrond aan. Dan filmen we dat net wat nodig is.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 Ja, dan denk ze ook je hart, dus ze gaan van alles uit. En uh, nou, ze, ik lag daar uh, op de eerste hulp, Goede onderzo goed onderzoek. En uh, nou, toen uh, kwamen ze erachter door, uh, door mij wat medicijnen te geven. Een soort, uh, ja, een soort, ja wat is het, een soort melkachtig uh, vloeistof. En dat nam ik in en dat werkte meteen, want dat remde de maagzuren. En uh, toen wisten ze hun genoeg. Ze zeiden hun maag, toen kreeg ik medicijnen mee. En... Uh, nou, die moest ik van hun zoveel dagen slikken. En als dat dan nog niet over zou, moest ik met het huis dat verder contact opnemen. En zodoende moest ik dat een hele tijd slikken. Heb ik een, een, vier, een maand moeten slikken of zo. Nou toen, er was het ook een tijdje weer weg. De, de last van mijn maag, maar toen kwam het ook weer terug. Het kwam, er met, het kwam nog erger terug dan dat het was. Dus ik had echt zoiets van, ja, dit is gewoon niet fijn. En uh, nou ja, op de huiskring dat ik zat, hadden ze ook voor me gebeden. Dus uh, nou ja, iedereen die bad wat voor me, zover dat ik wel wist. En, uh, maar ja, dat ging ook niet weg. Dus op een gegeven moment had ik echt zoiets van, ja, wat nu? Dus toen uh, was ik weer naar de dokter geweest, heb ik weer medicijnen gekregen. En met medicijnen ging het gewoon prima, kon ik gewoon mijn leven. Dus toen ze zei de dokter, ja, misschien moet je dat wel blijven slikken. Toen had ik zoiets van, ja, lekker moet mijn hele leven die medicijnen blijven slikken. Dus daar voelde ik ook niks voor. Toen zei de dokter: Nou, misschien is het wel handig als we wat ontlasting naar, de, naar het lab brengen en dan uh, dat laten onderzoeken. Nou ja, dat hadden ze gedaan, maar er kwam ook niks uit. Dus, uh, het was geen bacterie of zo dat het was. Dus toen zei de dokter: van uh, Nou, als je dan nog last van je maag hebt, dan moet je misschien een maagonderzoek hebben. Dus dan gaan we met de camera kijken wat er in de maag aan de hand is. Dus nou, daar zag ik echt tegenop. Ik had echt zoiets van: wat mot ik daarmee? Nou, toen uh, bij de evangelisatie, wat ik dan doe, staan ze ook met, af en toe met een, uh, met een healing station. Dat bidden ja. ze voor mensen met, uh, met klachten. daar zijn ze ook voor mij gebeden En uh, nou de maand daarna had ik ook echt geen last meer. En, uh, ik had helemaal niks meer. Ik kan nu gewoon ook heerlijk slapen. Nou, uh, oh, het is nooit meer teruggekomen. Nee, het is echt nooit meer teruggekomen. Dus ik ben daar Zeker. echt helemaal vanaf. Ja, dus Jezus heeft je helemaal genezen. Zeker. Pijn. Zeker. Het, heb, het is in ja. stappen gebeurd, maar... Uh,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 to not wrong.